ja, Fortuna zit in een fase dat ze eigenlijk een doelpunt moeten maken. Veel sterker dan de jong PSV. En heeft ook al dus een enorme kans gehad via Vin Stokkers. Maar die schoot eigenlijk net iets te snel. En daarom bracht Luc Koopmans nog redding 0-0 na 16 minuten in Sittard. De koploper en dus de aanstaande kampioen is jong Ajax. Dat speelt thuis tegen MVV Jan Vincent. Ajax begon uitstekend aan de wedstrijd, maar laat de teugels nu ietsjes vieren... want de MVV komt er wat beter in, kreeg een goede kans via goalpack de spits en zojuist ook een hoekschop gevaarlijk geworden, MVV. Dus jong Ajax, dat zo goed begon, nu even in een moeilijke fase in de eerste helft... maar het staat nog altijd 0-0. En de nummer 3 NEC zal van heel ver moeten komen... want dat staat al achter in Dordrecht. Frank Gielaard. 1-0 heeft sindsdien twee vrije trappen gehad. Eén van Asjebar scheerde maar net over de, de lat heen. En de andere van Groeneveld werd gered door de keeper. Dus die 1-0 stand staat er nog altijd. De volleybalsters van Sliedrecht op een 1-0 voorsprong in sets tegen. Alterno in een uitwedstrijd. Maarten Tip. Maar nu is het beeld anders. De voorsprong voor Alterno 14-7. Dankzij onder meer een goede service serie van de nummer 7. De 19-jarige Kirsten Wessels. gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight yeah. So you heading down the road in your taxi for four and you're waiting outside Jim front door but nobody's in and nobody's home till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 This is the life. Amand zie jij uh, bibberende benen bij de spelers van uh, Fortuna. Het is niet zomaar wat, hè, na al die jaren. Nee, dat klopt, maar het valt me wel uh, mee eigenlijk. Ze zijn eigenlijk wel redelijk begonnen aan de wedstrijd. Na 20 minuten is het 0-0. Ze hadden alleen al een doelpunt moeten maken. Twee kansen had. Eén hele grote voor Finn Stokkers. De laatste paar minuten komt Jong PSV wel weer wat beter in de wedstrijd. Een aardige kans was er. Voor Dante Rigo, die schoot de bal voorlangs. En nu een aanval die uh, op de linkerkant begint. Maar nu aan de rechterkant is beland met Bram van Vlerken. Speelt hem even breed naar uh, Mathias Varet, de Belg. Veel onbekende namen dus bij Jong PSV. De grote talenten die zitten morgen bij het eerste. De enige die wij uh, misschien wel zouden kennen. Ik althans wel. En de luisteren misschien ook wel. Ritz En uh, twee andere grote PSV-talenten. Die spelen wel mee. Obispo en dus die Dante Rigo. Waar daar wordt veel van verwacht de komende jaar. En die zouden wel eens een stap ook kunnen maken naar het eerste van PSV. Voor Rietsmaier zal dat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Want voor hem is het wel te laat. Rietsmaier die nu de bal op zijn hand krijgt. En daardoor krijgt Fortuna een vrije trap te nemen. Er was het even een bestuurde behandeling aan de. De beste speler van Fortuna, Lisandro Semedo. 15 doelpunten gemaakt. De meest constante factor. Gevaarlijke rechtsbuiten. Van hem zal toch ook vanavond moeten komen bij Fortuna. Dat weinig spelers kent. Zo eerlijk moet je wel zijn. Die volgend seizoen echt zomaar mee kunnen. Op het hoogste niveau in de Eredivisie. Er zal heel veel nieuws moeten komen. Schuurs, de aanvoerder, vertrekt natuurlijk ook. Staat er onder contract. Bij Ajax. Maar wordt nog een half seizoen aan Fortuna verhuurd. Maar ja, voor hem moet er ook vervanging komen. Terwijl Fortuna nu bijna in de fout gaat. Centraal achterin. Waar naast Schuurs ook Wessel Dammer staat. Die komt van Feyenoord. Maar die ooit begon als spits. omgetoverd tot centrale verdediger. En uh, haalde het bij Feyenoord niet. En speelt nu bij Fortuna. Dat achterin de bal weer gespeeld. Zo kan PSV weer komen. Maar ook zij raken de bal weer kwijt. Het is wel grappig als je een jaar lang Eredivisie volgt. En dan zie je opeens een Eerste wedstrijd, Dan valt je op. Dat hoe slecht de Eredivisie ook is, het kan altijd slechter. Zelfs in de mogelijke promotiewedstrijd in de Eredivisie want ja, dat gaat zo ongelooflijk veel fout. Ook dingen die je eigenlijk niet kunt geloven. Maar de spanning zit er volop en dat maakt natuurlijk een ontzettend leuke wedstrijd. Na 22 minuten is het 0-0. Heeft Fortuna de bal. Met Dammersbal gaat naar de linkerkant naar Pinto. Pinto dan bal breed gespeeld naar Lars Hutte en zo combineert Fortuna op het middenveld in een hoop een van de aanvallers te bereiken. Dat zou nu kunnen met Hutte. Bal breed naar Sadiki. Sadiki dan weer naar Lars Hutte kan hij schieten. Nee, aanval gaat door wel over de rechterkant naar Semedo. Semedo komt de 16 meter in. Semedo nog altijd meer nog altijd, puntetje van Semedo vlak voor de doellijn weggehaald. Weer een grote kans voor Fortuna. Weer geen doelpunt, blijft hij 0-0 in Sittard. Ja, dat niveauverschil, divisie, Eerste divisie. Jan Vincent, zie jij dat ook bij Jong Ajax tegen MBV? Nou, het valt mee hoor. Ook hier, de, ze spelen echt wel goed. En ik vind dat er hier niet eens zo heel veel misgaat. Ook niet aan de kant van MVV. Er wordt best aardige voetbal hier op de toekomst. Zojuist een gro grote, grote kans weer voor jonge Ajax met Casciera. Die werd diep gestuurd en die raakte de paal dichter bij een doelpunt zijn beide ploegen nog niet geweest. En uh, dit was dus heel dichtbij. Matteo Casciera, de Colombiaan. Voor 5,5 uh, miljoen euro werd hij gehaald door Ajax. Uh, Tel daar Origuela bij op. 3,5 miljoen. Ja, dan zit je bijna 9, 10 miljoen. En... Ron Elsen, de trainer van MVV, zei ja. Dat is meer dan de hele begroting van MVV. die in twee spelers van Ajax hier op het veld staan. Het is uh, ja, om het krasse aan te geven. Nu weer een kans voor Ajax. Nunuli. Goede sliding op de rand van het strafschopgebied. Mensen op de tribune willen graag een strafschop. maar dat was het zeker niet. Het was een goede sliding van uh, Martina van uh, MVV. Maar inmiddels is de ploeg uit Maastricht de bal al wel weer kwijt. De jonge Ajax doet het dus uh, toch wel goed in deze openingsfase. Met Bergsma, centrale verdediger. Schuift hem in de voeten van Orejuela. Die wil dan. De diepte zoeken bij De Wit, dat doet hij ook wel. En in die paas is het wel heel erg hard. Daar kan De Wit niet eens op lopen. Je ziet dat die bal over de achterlijn gaat. En dan krijgen we een doeltrap voor de MVV, voor Verrips. Maar een goede kans dus zojuist voor Casciera, buitenkantje paal. Gaan we nu kijken naar die uittrap van Verrips. Doelman van MVV. Hij schiet de bal nou, naar de vrijstaande Janssens. Linker vleugelverdediger is dat. Die krijgt wat ruimte van de Ajax-spelers. Maar uiteindelijk raakt hij de bal wel snel kwijt. De druk wordt gezet op de verdediging van jonge Ajax. Door MVV's groeien En de spits doen dat. De, de spits, dat is goalpack. Maar uiteindelijk slagen ze niet in hun missie. Want ze zien dat de bal teruggekopt wordt in de handen van Kortarski. En dat is de keeper van Ajax. Kan jonge Ajax weer komen met Beth? Johnson linksbuiten, snelle handige linksbuiten, goede speler. Schiet de bal over de zijlijn via een van de verdedigers van MVV en dan mag Jong Ajax gooien. Spelen we 25 minuten, op de toekomst is het nog altijd 0-0 bij Jong Ajax MVV. Er was al wel gescoord in Dordrecht en niet door NEC. Wat doen ze eraan Frank? Ja, ze proberen van alles, maar echt goed is het niet. En dus heel veel kansen krijgen ze ook niet. Uitlopend voetbal sowieso niet. Twee standaard situaties gezien, vrije trappen. Eén ging over en één werd er keurig netjes gepareerd... door doelman Jansen van Dordrecht. Maar aanvallend aan de bal, NSC valt enorm tegen. Als er dan ergens spanning is, dan zal het dan, dan toch blijkbaar hier zijn... wat je terugziet in het voetbal. Want het is bepaald niet goed wat NSC laat zien. Dijkstra nu op 20 meter, die moet je daar vandaan niet laten schieten... want dat kan niet uitstekend. Hij een paas geven op Asja Het strafst op gebied en dat mislukt. En dan kan Dordrecht weer overnemen en doen wat ze zo graag doen. Lekker counteren met Arias voorop. Die krijgt de bal niet onder controle. Gola kan dan de bal rustig breed leggen. In de richting van Verdonk tussen twee man in. Bal tegen een arm aangeschoten. Daarvoor krijgt hij een vrije trap mee van scheidsrechter Lindhout. Die aan het begin van de wedstrijd heel lang wachtte, liet wachten... met het nemen van de aftrap. Maar uiteindelijk toch een seconde of dertig eerder liet aftrappen... dan op die andere twee velden. Want ja, die achterstand of die voorsprong kun je ook weer goed maken natuurlijk in de rust. Als de tweede helft maar gelijk begint... zal die gedachte hebben. En dat zal... Uh, uh, dan van belang zijn. Voorlopig staat... NEC hier in de problemen, want ze staan... 1 achter. Alterno was op weg naar 1-1... in sets. Nog steeds, Maarten? Ja, setpoint voor Alterno. Eén setpoint uh, is al weggespeeld door... Sliedrecht. En Sliedrecht met, uh, moet met... Van Rooyen die nu gaat serveren. Meteen... de drukte maar weer opgooien. En uh, die service... is in ieder geval goed. En dan wordt hij ook in tweede... instantie door Thijssen meteen afgemaakt. Want uh, ja, de reactie aan Alterno kant... is slecht. Die bal die komt aan de overkant... Van ...van het net terecht, 24-18. Er zijn dus nog mogelijkheden voor Sliedrecht Sport. Ja, en we hebben vaker gezien uh, dat het in vrouwenvolleybal soms wel eens alle kanten op gaan gaan. Niets is zeker. Nu wel de aanval voor Alterno. Nee, overgenomen door Sliedrecht Sport. naar de buitenkant, Volt doet dat prima. Geen reactie, uh, tenminste geen goede reactie aan de kant van Alterno. En dan is het 24-19. En zitten we dus uh, gewoon af te tellen wat dat betreft. En uh, dat weet de coach van Alterno ook, Ali Mogadashan. Hij uh, haalt meteen die boel maar eens even bij elkaar. Even de rust weer terug in zijn ploeg even weer zorgen dat je in uh, alle rust uh, gaat spelen. Want ja, de voorsprong is ruim. En het is gewoon nog steeds setpoint bij 24-19. Fortuna op zoek naar dat bevrijdende doelpunt, Arman. Ja, de kansen die zijn er wel hoor. Het zijn er ook heel veel, maar nog altijd niet gescoord. 0-0. Na 27 minuten in Sittard. Hier komt Jong PSV met de Deen Lauwsen. De punt van de afval. even weg naar de rechterkant. Goede sliding van. Uh... Notabene navaller Wiedigal. Die daar goed komt helpen. En de bal daar wegglijdt voor de voeten van die Deen. Wel een hoeslop voor Jong PSV. Dat niet echt goed in de wedstrijd zit. Fortuna veel beter. Fortuna ook met heel veel kansen. Stokkers met name ongelukkig tot nu toe. Heeft daar te weinig mee gedaan. Met de kansen die die kweren De mogelijkheid is dus ook voor Semedo. Net werd de bal nog... Uh, strak voorgegeven door de Semedo. Liep Stokkers er niet tegenaan. Nu is de hoekschop voor de jong PSV. In de 28e minuut van Riets Daar komt de doelman van Fortuna. Nog niet genoemd. Aikut Uzer, 25-jarige doelman geboren in Duitsland. Heeft de bal in zijn handen en geeft hem gelijk maar mee aan Vin Stokkers. Hij heeft 12 keer gescoord. Semedo 15, Viligal 10. Dat is de voorroede van Fortuna. Zit uit goede actie dit van Semedo. Aan de rechterkant is er langs. Maar komt ze een directe tegenstander dan opnieuw tegen? Toch houdt hij de bal in de ploeg. Geeft hij maar Stokkers. Stokkers legt klaar. Schot is er dan van. Uh... Semedo belandt weer in de handen van Koopmans. Opnieuw een kans voor Fortuna Sittard. Opnieuw Semedo aan de basis van die kans. Hij speelt goed. Hij wordt ook veel gezocht door zijn medespelers. Maar vooralsnog wil het nog niet lukken voor Fortuna Sittard. Jong PSV komt dan weer aan de rechterkant van het veld. Weer via Lauzen. Maar die wordt daar vrij eenvoudig afgetroefd door Wessel Dammers. Aardig centraal duo heeft Fortuna daar staan. Met Per Schuurs en Wessel Dammers. Schuurs dus Ajax. En Dammers heeft een verleden bij Feyenoord. Schuurs heeft een toekomst bij Ajax. Een toekomst die Dammers bij Feyenoord niet mee. Maar we gaan even kijken bij Frank. Ja, want daar kregen de twee centrale verdedigers van Dordrecht al heel snel een gele kaart. Dankzij acties van Ole Rommini, een 17 jarige jonge speler van NEC. Die vandaag voor het eerst in de basis staat. En een van die twee, die allebei een gele kaart hadden gekregen. Die krijgt nu zijn tweede gele kaart, namelijk bliek. En dat betekent dat Dordrecht met zijn tienen verder moet en nog een uur moeten voetballen. Tegen 11 van NEC, die nu dus een vrije trap krijgen. Maar tegen 10 is het toch een stuk makkelijker aanvallen. En hoef je toch een stuk minder zorgen te maken over uitbraken. Want daar zullen ze wat minder vaak naar op zoek gaan. Nu ze 1-0 voor staan bij Dordrecht. En nog maar met drie man achterop. Dus zal er nog meteen ook moeten worden ingegrepen. Dit zat er al heel snel aan te komen. Die twee centrale verdedigers, goed opgezocht steeds door die jongeling, die Romini. En voor de derde keer ja, dan werd hij op de hakken getrapt. En dat was ook een gele kaart, want hij was er eigenlijk al door met nog een speler daarnaast. En dan krijg je dus een gele kaart in plaats van een directe rode. Maar het verschil is daarin dus niet zo heel groot, omdat die al geel had. En we wachten nu op het nemen van die vrije trap weer. Staat daar Groeneveld nu bij. Ook Breinburg staat erbij. Aschabar laat het deze keer voor wat het is. Deze vrije trap. Hij ligt op 25 meter de bal. Bijna recht voor de goal van Jansen. De eerste bal van Groeneveld was in ieder geval op doel. Maar werd nog gered door Jansen. Nu mag Groeneveld voor de tweede keer proberen aan te leggen. In de muur. Nog een keer een volley. En die waaiert dan over de achterlijn. De eerste moment met 10 man tegen die 11 van de NNC. Wordt overleefd door Dordrecht. Dordrecht lijkt nog wel 1-0. Set 2 tussen Alterno en Sliedrecht. Hoe liep hij af, Maarten? 25-20 en dus 1-1 in sets nu. Het was uiteindelijk het foutje van Sliedrecht Sport. Dat toch al aardig aan het terugkomen was in de slotfase. Maar de bal die net buiten de lijnen ging, zorgde voor de beslissing. 25-20 en daarmee 1-1 in sets. En gaan we beginnen met die gelijke stand aan set nummer 3. Jonge Ajax tegen MVV, Jan Vincent. Half uur onderweg, 0-0 nog altijd. Komen nu toch wat slordigheden in het spel van jonge Ajax... dat uh, in de eerste half uur toch een aantal kansen heeft gekregen. Met name Casciera een keer voorlangs en een keer op de paal. Maar nu toch wat slordigheden. En uh, MVV heeft daar tot nu toe nog niet van kunnen profiteren. Balbe zit nu wel weer voor Ajax, voor uh, Matusiba op het middenveld. Die geeft de me bal mee aan uh, De Wit, die vorige week nog scoorde tegen Volendam. In die zo moeizaam gewonnen wedstrijd door jonge Ajax. 2-1 werd het. Uiteindelijk moest invaller Sierhuis eraan te pas komen... om uh, de winnende goal te maken... Die zit nu ook op de bank. En uh, zal met alle liefde weer willen invallen vandaag. Met dezelfde soort rol uh, voor ogen. Voorlopig blijft het 0-0 aanval Jong Ajax. Met uh, Johnson op de achterlijn zo'n beetje. Maar uh, hij wil een mooie actie maken. Nou ja, het lukt hem wel die actie. Alleen hij loopt de bal over de achterlijn. En dat betekent dat we een doeltrap krijgen voor uh, MVV. Dat dus uh, gaandeweg steeds wat beter in de wedstrijd uh, komt. Ook Erik ten Hag... Nu aanwezig van, eh, vanavond hier natuurlijk om te kijken hoe Jong Ajax het doet. Het weer van de Sar heb ik gezien. Danny Blind. Dus alle ja, hooggeplaatste mensen bij Ajax zijn hier natuurlijk aanwezig. Om te kijken of het Jong Ajax lukt om kampioen te worden in de Jupiler League. Balbezit voor MVV nu. Bal gaat over Okita heen. De topscorer. De spits. Hij maakte 18 doelpunten dit seizoen. Is nu nog niet echt in het stuk voorgekomen. Nog niet echt bereikt door zijn medespelers. En ook nu kan hij er niet echt bij. Bal gaat over hem heen. En eh, dan kan Ajax komen. Jong Ajax met eh, balbezit voor... Voor De Wit aan de rechterkant. Die geeft hem mee aan Noenely. Die doet een beetje denken aan Neres, die Noenely. Heel snel en handig. Komt nu met de voorzet. Wordt de uitgewerkt uiteindelijk door Mai. Maai van de MVV wordt die bal dan uiteindelijk via Janssens nog verder opgeruimd. Ja, uiteindelijk lukt het MVV om eruit te komen. Zo spelen we 32 minuten op de toekomst. Het staat nog altijd 0-0 bij Jong Ajax tegen MVV. Ja, als Jong Ajax niet wint en Fortuna wel, dan promoveert Fortuna niet alleen. Maar dan uh, is het ook kampioen, Amman. Maar ik weet niet of ze dat dan nog heel erg belangrijk vinden. Promoveren gaat het om, hè? Nee, het zou een extraatje zijn, maar een kampioenschap, leuk. Maar meer ook niet. Het gaat om de Eredivisie volgend seizoen 0-0. In de 33ste minuut in Sittard. Maar het is af en toe een schiettent achterin bij jong PSV. Je vraagt je af hoe lang dit goed kan blijven gaan. Want Fortuna blijft maar komen. En de achterhoede van PSV heeft er totaal geen grip op. En ze lopen er echt heel makkelijk doorheen. Maar hij zit er gewoon nog niet in. En dus blijft het spannend in Sittard. Hoewel natuurlijk met die tussenstand bij Dordrecht tegen NEC... dat met die spanning ook wel meevalt... Want ja, op deze manier zit Fortuna wel in een zetel natuurlijk. Als het hier 0-0 blijft dan moet NEC in Dordrecht nu met 4-1 zien te winnen. En dan promoveert NEC. Het ziet er vooral nog heel goed uit voor Fortuna. Maar ze zouden heel graag dat goaltje willen hebben. De kansen daartoe al gekregen. Dus net weer een prima hoekschop genomen vanaf de rechterkant. Die leek er ook weer in te gaan via Stokkers. Maar die kregen hem net niet in de goal. Schot van buiten de 16 van Villigal. Kon hij niet helemaal lekker verlengen. En dan kwam PSV daar nog goed weg. Een ontevreden coach bij Jong PSV. Dat is Dennis Haar. Die we natuurlijk kennen van zijn tijd bij AZ. Waar hij toch een tijdje interim was ook. Maar wilde op eigen benen staan. Was daar lang assistent. En is nu de coach van Jong PSV op mijn opstellingsformulier aangegeven als Dennis van der Haar. Maar die uh, van der hoort er eigenlijk toch echt niet bij. Of hij heeft zijn naam stiekem veranderd. Dennis Haar heet hij volgens mij gewoon echt. Ingooi nu voor Fortuna. Linkerkant van het veld. Via Pinto. Een nieuwe speler. De linksback gekomen in de winterstop. Veel gebeurt natuurlijk dit seizoen bij Fortuna. Het seizoen begon onder Sunday Olyce. Ging eigenlijk heel goed. Tot Olyse een onmin raakte met een uh, groot deel van zijn uh, mensen boven zich. En hij weg moest. Daar was hij zelf dan weer niet al te blij mee. Er werd met modder gegooid over en weer. Er kwamen nog rechtszaken aan te pas. Die Fortuna uiteindelijk won. Olise wilde weer terug in dienst, maar dat ging allemaal niet. Zo oordeelde de rechter. En nu zitten daar dus twee mensen op de bank die het heel goed doen. Claudio Braga, de Portugees, die hier hoofd jeugdopleidingen was en even promoveerde. Combineert die functies nu dus. Als hoofdcoach en hoofdopleiding. En naast hem Kevin Hofland. Dat is de eigenlijke baas, zegt iedereen hier. Maar die beschikt niet over de juiste papieren. En dus zit Braak als een soort stroomman naast hem op de bank. Als officiële hoofdtrainer. Nu een balletje van Cantwell. Die geeft mee. En wat doet de doelman daar van PSV? Helemaal uit zijn doel. Koopmans op de rechterpunt van zijn 16 meter gebied. Probeert hij de bal weg te glijden voor de voeten van Stokkers. Dat lukt hem op het allerlaatste moment. Stokkers kan daardoor niet profiteren van het handige balletje van Cantwell. Wel een ingooi voor Fortuna. 10 minuten nog. Tot het eind van deze eerste helft Prachtig om te zien hoe die fans op de tribune meeleven. Met hun ploeg één doelpunt. Dat zou ze bekronen. De spelers en de fans zo massaal afgekomen deze wedstrijd. Maar het is Fortuna vooralsnog niet gegeven. Het blijft die 0-0 na 35 minuten. Dat was dat met Inola Gay. Vooralsnog houdt Jong-PSV stand in Sittard, Arman. Ja, maar vraag niet hoe, want het is echt een wonder dat hij nog 0-0 staat. Hutte kopte de bal net nog naast, fractie naast... en had zo even ook weer daarna een grote kans op de openingsgoal in deze wedstrijd. Maar kwam net te laat, of misschien moet je zeggen Koopmans... kwam net op tijd om het open te voorkomen te staan. Dat het is nog altijd 0-0 na 39 minuten, maar PSV geeft bakken met ruimte weg achterin. Fortuna profiteert daar maar ten dele van. Het had gewoon al moeten scoren. Hoekschop van Cantwell. Vanaf de rechterkant veel mensen de lucht in. Onder wie Dammers. Maar jong PSV houdt de bal achterin weg. Opgevangen wel door Dries Sadiki. Een van de Limburgers in het elftal. Schuurs met een schitterende pegel uit de kruising. Geranseld door Koopmans. Wat een uithaal van per Schuurs. Nog de man van dit Fortuna Sitter, de jongen van dit Fortuna Sitter. Pas 18 jaar, heeft al een paar geweldige doelpunten gemaakt. Dit seizoen uit vrije trappen, heeft een fantastisch schot. Hier krijgt hij de bal aangespeeld vanaf de rechterkant. En twijfelt hij niet, haalt hij ineens uit van 17 meter. Een streep richting de goal. Geweldige redding van Koopmans, hoekschop vanaf de rechterkant. Weer Kent, wel weer Schuurs met de kopbal. En weer die redding van Koopmans. Wonderbaarlijk deze eerste helft in zit-out. Want ik heb toch al een kans of 7-8 geteld voor Fortuna na 40 minuten. En dat zijn niet kleine kansen, nee, dat zijn gewoon hele grote kansen... die de ploeg van eh, trainers Hofland en Braga onbenut heeft gelaten. PSV zit dus nog in deze wedstrijd. 0-0, 40 minuten, exact gespeeld bijna als Hutte weer weg is. PSV kan maar niet verdedigen. Dan Stokkers, linkerkant, gaat nu het 16 meter in... draait naar de as van het veld, dan wordt die bal achterin eindelijk weggerand. Door Dante Rigo, die dat nu nog een keer kan doen als Kent wil... die bal niet terug kan krijgen in het 16 meter bied, maar... Ze moeten nog even oefenen bij PSV op verdedigen. Want het ziet er echt niet uit in de eerste helft. 0-0 dus, ondanks die vele, vele kansen voor Fortuna Sittard. Maar ja, nog altijd geen veldje aan de lucht. Want met de standen op de andere velden is Fortuna nog altijd zeker. Virtueel zeker, moet je zeggen. Van promotie naar de Eredivisie. Ja, en de laatste vijf minuten van de eerste helft zijn ook ingegaan in Amsterdam. Bij Jong Ajax tegen MVV. Jan Vincent. Vijf minuten nog tot aan de rust de commotie hier op de toekomst. Want uh, jonge Ajax is nu al de derde keer dat ze vragen om een strafschop. En nou de laatste twee keer moet ik zeggen. Had het er misschien ook wel wat van. Bijlenveld onderuit getikt en Oreguela onderuit getikt. Ja het is misschien half net wel net niet. Maar Christian Baks vindt het tot nu toe niet voldoende om een strafschop te geven aan uh, jonge Ajax. En dus blijft het 0-0 wel een hoekschop nu voor de ajax ieder. De bal komt voor bij de tweede paal. Staat de, de witbal wordt er uitgewerkt door Martina. En uiteindelijk opgevangen door Matusiwa. Dus uh, Jong Ajax blijft in balbezit. Goed gedaan door Siva. Want hij uh, ziet dat er nog altijd ruimte ligt aan de rechterkant. Bij Dennis Johnson. Die daar de staat. Omdat hij daar uh, zojuist de hoekschop nam. Johnson wil dan voorbij aan zijn tegenstander Janssens. Dus dat lukt niet. Hij loopt tegen hem op. En uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn. En dan krijgen we een ingooi. Maar eerst loopt de uh, schijstrechter Baks nog eventjes naar uh, Pieter Nijs toe. De aanvoerder van uh, MVV. Niet gezien wat er aan de hand was. Maar uiteindelijk uh, mag het er uh, allemaal wel door. En kan Jong Ajax dus nog een keer komen. Voor uh, de rust. Nog vier minuten hebben zonder scoren. Te openen. Kansen dus wel gehad via Cassiera, met name, maar uh, doelpunten nog niet gezien. Sanies, linksback, gaat nu eens uh, mee naar voren. Gaat op avontuur. Trekt naar de as van het veld nu. Um, hij heeft twee, drie man van MVV om zich heen, maar uiteindelijk krijgt hij wel bij Cassiera. Die draait zichzelf uh, half vrij in het strofschooggebied. Dan maakt hij net een beweging te veel, duurt het weer te lang. Probeert hij met een hakje dan Nullali te bereiken, maar uh, dat lukt allemaal niet. Nee, Het uh, is dan in die zin ook wat slordig van Jong Ajax, want dan heb je een kans om er doorheen te komen, en dan duurt het allemaal net wat te lang. En blijft het dus uh, 0 en nog drie minuten tot aan de rust. Alterno kwam langs zij bij Stiederijk en kan het ook doordrukken, Maarten. Ja, zeker. 15-6 is de voorsprong en een uh, spectaculaire moment af en toe. Alterno probeert die bal uit elke hoek van het veld te halen. Reclameborden sneuvelen daarbij. Maar uiteindelijk is het dan net niet genoeg voor dit puntje. Maar wel de ruime voorsprong. 15-7 dus nu. Sliedrecht uh, komt een puntje terug in de wedstrijd. Maar er zijn van die fases dat bij Alterno alles uh, begint te lukken. Alles lijkt te lukken. Dat die ploeg echt een beetje vleugels krijgt. En uh, dat zal Sliedrecht met uh, al die wissels die uh, Matt van Wezel inmiddels heeft toegepast... toch uh, onderuit moeten zien te komen. Om toch Weer terug te komen in deze wedstrijd. 1-1 stand dus in sets. En nu de bal keiharde klap van Thijssen namens Sliedrecht en via het verdedigende werk van Alterno tegen het plafond hier in de Meenhal in Apeldoorn. En daarmee komt Sliedrecht dan nog een puntje terug. En meteen de time-out aangevraagd door Alterno. De coaches Ali Mogadashian en zijn assistent Albert Christina. Ploegen staan dus weer even aan de kant en dat betekent weer even rust, maar wel een ruime voorsprong. 15-8 voor Alterno. Dordrecht NEC is een andere wedstrijd geworden na die rode kaart, Frank. Uh, eenzijdig, nogal. En uh, er zijn ook wel wat kansen geweest voor NEC om terug te komen in de wedstrijd. 1-0 achter, nog altijd. Vlak voor rust. En af, afgekeurde doelpunt uh, hebben we gezien buitenspel. Heinlot die stond ongeveer geparkeerd in de vijf meter voordat hij de bal kreeg. Hij legde hem keurig netjes breed op die uh, jonge nieuwkomer. Romani, die legde hem wel binnen. Maar hij telde niet omdat uh, Heinlot dus buitenspel stond. En zojuist Delorge, die loopt die bal bij de tweede paal bijna met zijn borst en eigen doel. En dat zijn de goede kansen die NEC heeft gehad. Veel meer is er ook niet. Niet geweest. En Dordrecht staat nu alleen maar tegen de eigen 16 aan. En vooral ook veel in de eigen 16 te verdedigen. NEC heeft heel veel tijd nodig om daar een goede kans uit te krijgen. Dat voortdurende rondspelen van de bal. Van links naar rechts. Het veld zo breed mogelijk houden. NEC heeft voortdurend vier man in het strafspraakgebied. En nu wordt er dan een aangespeeld. Ashabar, en die staat dan buitenspel. Met zo weinig ruimte. En dan toch nog erin slagen om uh, in buitenspelpositie aangespeeld te worden. NEC speelt alles behalve goed in uh, deze eerste helft maar hij heeft straks nog drie kwartier tegen tien man... om een 1-0-achterstand goed te maken en er 4-1 van te maken. Armand, gaat het met 0-0 naar de rust? Ja, het lijkt er wel op, hoewel nu nog een kans voor Fortuna. Misschien een schot van 17, 18 meter is uh, aardig van Sadiki... maar ook niet meer dan dat. Belandt weer in de handen van Koopmans, maar uh, ja, Fortuna... Heeft alle kansen gekregen om die 1-0 te maken. Maar een goede keeper, Koopmans. Want die heeft ze echt wel een paar keer op de been gehouden. Jong PSV. En gewoon een niet zo'n goede afronding van de spitsen van Fortuna. Zorgen ervoor dat het nog altijd 0-0 staat hier. PSV heeft helemaal niets te vertellen in deze wedstrijd. Ik vind het knap hoe Fortuna hier speelt. De ploeg die weinig ervaring heeft met het spelen van dit soort wedstrijden. Want ja, de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar onderin geëindigd in de eerste divisie. En nu opeens ben je daar waar je altijd wil zijn met de kans op promotie naar het hoogste niveau. Dan is het druk, dan is er spanning. Maar ze gaan daar heel goed mee om en ze spelen gewoon goed. In deze promotiewedstrijd. Je kan het geen kampioenswedstrijd noemen, gek genoeg. Het zou nog kunnen. Met de uh, jonge Ajax, dat natuurlijk wel in pole position zit voor die titel. Maar het gaat hier vooral om promotie. Nog één keer Fortuna. Een minuutje extra tijd komt erbij in deze eerste helft. Fortuna vanaf de rechterkant. Weer een voorzet, weer een kopbal. Maar die bal wordt verlengd. Maar we gaan eerst even naar Frank. Daar staat Mamoudov uitdagend voor het uitvak te zwaaien met zijn armen. Hij heeft namelijk zojuist vlak voor rust de 2-0 voor Dordrecht gemaakt. Eén uitbraak, nee, twee uitbraken zijn tot nu toe genoeg in deze wedstrijd... om Dordrecht op een 2-0 voorsprong te zetten. NEC zet zichzelf hier echt te kijken. Op het moment dat het moet, doen ze het totaal niet in Dordrecht. 2-0 achter bij rust. Wij gaan weer terug naar Sittard. want daar moet het dan gebeuren. Ja, en nu hebben ze het wat sneller door. Nu het meteen, hè? De volgende keer moet ik zeggen ja. dat die bal erin zit. Ja, gelijk hoor. Ik denk dat er een paar langs de lijn hebben opgezet nu. Want er werd echt gelijk met de woorden van Frank gejuicht ongeveer. 2-0 dus daar. 0-0 hier. En het ja, Fest kan hier eigenlijk wel beginnen op deze manier. Het Jans heeft ook maar gelijk afgeploten voor het eind van deze eerste. Het enige wat er aan ons brak was het doelpunt van Fortuna. Daar hadden ze recht op. Die hadden ze verdiend. Maar niemand die het hier even moe interesseert. Iedereen staat op de banken en viert feest. Fortuna nog 45 minuten verwijderd van promotie naar. Ja, bij Jong Ajax kunnen ze zich gewoon concentreren op zichzelf... want die willen gewoon kampioen worden. Jan Vincent, hoe is het bij rust? Het staat 0-0 hier in Amsterdam. de ploegen gaan ja, dus zonder goals aan de T. Het is nog wel een grote kans die we gezien hebben voor Jong Ajax. Een bal op de paal voor de tweede keer uit een hoekschop. Doekie was mee naar voren gekomen, centrale verdediger. Hij kreeg de bal op het hoofd, maar hij zag dat zijn kopbal op de paal ging. Zo heeft Jong Ajax de beste kansen gekregen in deze eerste helft... maar nog niet gescoord. Het staat 0-0 bij rust bij Jong Ajax MVV. Ja, en bij Fortuna tegen Jong PSV dus ook 0-0. En Dordrecht en EC zojuist rustig geworden. De 10 man van Dordrecht staan met 2-0 voor. Alterno uh, gaat hard tegen Sliedrecht, Maarten. 1913 is de voorsprong voor de ploeg uit Apeldoorn. Die dus uh, eerst met één set achterkwam. Toen de stand gelijk trok en nu de voorsprong heeft gepakt. 2013 als de service van Sliedrecht buiten de lijnen is. En dat betekent dat Alterno zelf weer mag gaan serveren. Dat gebeurt via Iris Scholten. 18 jaar en zo uh, zien we toch twee vrij jonge ploegen. En uh, vooral Alterno met heel veel jonkies hier in het veld staan. Aanval nu voor Sliedrecht Sport uit die service. Savonkoel scoort via het blok van Alterno. En zo komt uh, Sliedrecht dan weer wat puntjes dichterbij, maar lijkt het verschil wel groot in deze slotfase. Al hebben we gezien in de vorige set dat het dan toch nog heel spannend kan worden als Sliedrecht weer even de geest krijgt. Als daar weer een aantal goede services achter elkaar zijn. Die is er nu in ieder geval niet, want er komt een aanval voor Alterno uit. Geen overtuigende aanval en dus moet Sliedrecht het doen. Bal dan maar naar Wolt op de buitenkant. Goed blok van Alterno. Jans speelt de bal over. De meest ervaren speelster in het veld met haar 30 jaar. En staat vervolgens weer in het blok om die bal binnen te blokken voor haar ploeg Sliedrecht Sport. En daar Daarmee komt Sliedrecht weer een puntje dichterbij. Is het 2015 geworden. En wederom de time-out aangevraagd. Even weer rust voor zijn ploeg Ali Mogadashian, De ploeg van hier uit Apeldoorn. De ploeg Alterno. Spelend in het groen. Landskampioen van 2014. En Sliedrecht ja, nam daarna een beetje het heft over in Nederland. Sneek staat daar nog even tussen. Maar de laatste jaren is het vooral uh, Sliedrecht Sport. Ook de regerend landskampioen. Maar die staan dus nu vijf punten achter in deze derde set. 2015 in het voordeel van Alterno. Say no. Het nieuwste liedje van de Handsome Poets heet Make It Better. Alterno doet vooralsnog wat het moet doen in de strijd om de titel, Maarten. Ja, spannend houden. Hè? Want ze hadden de eerste wedstrijd verloren tegen Sliedrecht. En uh, Sliedrecht is huishoog favoriet in deze finale. Maar ze zijn toch nu op weg naar een voorsprong van 2-1 in deze wedstrijd. We kijken even naar wat wissels toegepast door de coach bij de 23-19 stand. Alteno uh, wil dus nu gaan, uh, het, het uh, setpoint eruit gaan halen voor deze set. Terwijl aan de andere kant namens Sliedrecht Carlijn Jans klaar staat om te gaan serveren. Carlijn Jans moet ik zeggen. Zo heet ze al een aantal jaren. Oud international van het Nederlands team. Aanval voor Sliedrecht. Goed gespeeld door Bonsen. gescoord via het uh, blok van Sliedrecht Sport. En dus heeft Alterno hier het setpoint te pakken. 24-19. Dankzij Cathy Bonsen die dus weer terug is gekeerd in de selectie van Alterno. In de slotfase van het seizoen door uh, wat blessures. Maar wat is zij belangrijk voor die ploeg. Aanval nu voor Sliedrecht Sport. Even geremd in het blok. Maar uh, het is niet genoeg. Want de punt is voor Kraaivanger namens Sliedrecht Sport. 24-20. Nog steeds setpoint natuurlijk. Als Kraaivanger zelf gaat serveren. Moet daarmee Alterno onder druk zetten. Maar ja, dat is op zo'n moment bij Setpoint natuurlijk ook altijd lastig om dan te serveren. Je moet risico nemen, maar durf je dat dan ook? Dat durft ze niet helemaal, want er komt een paas. Er komt een aanval voor Bonsen. En die maakt het af. Het punt is 25-20 en daarmee de beslissing in deze set... en de voorsprong voor Alterno in deze wedstrijd. En daarmee is deze wedstrijd en dus ook de finale... om het landskampioenschap ineens toch spannend geworden. De voorsprong voor Alterno 2-1. En ik ben benieuwd wat Matt van Wezel, de coach van Sliedrecht Sport... daar nog tegenin gaat brengen. Hij heeft heel veel wissels toegepast... maar zal toch nu weer uh, ja, zijn eerste garnituren aan het werk moeten zetten. En die zullen nu echt thuis moeten geven om terug te komen in deze wedstrijd. Want voorlopig staat de ploeg die geen favoriet is in deze finale wel voor. Alterno met 2-1. Henk Grol heeft bij zijn eerste EK-judo als zwaar gewicht... meteen een medaille gepakt. In Tel Aviv won hij vandaag brons. Een mooi slot dus van een dag die volgens Grol... nog wat onwennig begon in zijn nieuwe gewichtsklasse. Ik moest vandaag best wel eerst betalen. Ik was een beetje gespannen. Het liep niet zo lekker. Ik loop een omhoog score op en... Uh... Nou, dan sta je toch tegen een klos dan moet je toch in structuur blijven en niet frivol uh, gaan judoën. De uh, eerste partij was eigenlijk wel even een, een wijze les weer. Ook al zijn ze niet zo goed, ze zijn wel zwaar. Ja. Je, hebt, je hebt van tevoren ook gezegd, hè, in deze klasse moet ik anders gaan judoën. Ik moet ze moe maken, ik moet ze even laten gaan en daar naartoe slaan. Met name die eerste twee partijen, is dat ook precies zoals het ging eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ja, en die tweede partijen, ik weet gewoon, als ik, mij noemen dat op de training een beetje oorlog maken. Dus tempo maken, waardoor zij even, want zij zijn natuurlijk niet gewend aan als iemand veel sneller is. Dan komen er gewoon openingen om te scoren. En daar trainen we wel heel veel op. En eigenlijk, mijn, mijn tactiek heb ik wel een beetje laten varen. ik heb wel heel veel naar voren gedrukt. Terwijl we eigenlijk willen dat ik meer naar achter beweeg. Maar goed, dat is een wijze les. Ik zat niet heel lekker erin vandaag. Ik moest er best wel hard voor werken. Jij zegt altijd, ik ben een winnaar. Dus je gaat altijd voor het hoogste. Op het moment dat je van Kapale verliest, weet je, dat gaat niet meer lukken. Hoe lastig was het daarna om die knop om te zetten? Nou, ik was wel behoorlijk kapot na van Kapalik. Ik heb gewoon een half uur op de grond gelegen. Vond, nou, ja, echt wel dat ik dacht, van, jezus, ik hoop dat ik hier wel van ga herstellen. En uh, dat is altijd een judo-wedstrijd. De ene dag gaat heel makkelijk, kan je makkelijk diep gaan. En de andere dag dan is het gewoon een strijd met jezelf. En dat was wel een beetje. na Naakapalik moest ik echt weer een beetje op gang komen. En uh, ja, en die herkans ik op nog een, een pol van, uh, ik weet niet hoe groot die jonge man wel niet was. Zanaki. Maar... Sanaki, ja jeetje. En uh, die pakken eigenlijk een nieuw trucje op de grond dat ik heel lang geoefend heb. Waar ik ook blij mee ben, dat ik daar ook mee score. En om ons heb ik eigenlijk ja, een van de gevaarlijkste tegenstanders in het zwaargewicht uh, tussen de Svili-Georgier. Het ja, is er ont... eentje waar zelfs Teddy Riney het moeilijk mee heeft. Ja, en eigenlijk, ja, het was eigenlijk een makkie, ja, sorry. Maar het ging zo makkelijk als hij het vond, ja, het was tactisch gewoon. Als hij niet kan gooien en hij heeft niet momentum en ik, ik, ik druk niet te veel naar voren, dan komt hij er gewoon niet bij. Ik ben fysiek beter dan hij is en hij kan wel heel goed gooien. Dus je moet wel altijd uitkijken, maar hij is een van de weinigen waar ik echt wel bang voor ben qua worpen. Ja. Henk, je bent nu overgestapt. Er zijn heel veel mensen geweest in die afgelopen periode die vraagtekens gezet hebben bij jouw kansen. Hè, de mogelijkheden voor jou in deze klasse. Je pakt gelijk brons. Wat betekent dit? Wat, wat, wat is er mogelijk de komende tijd? Nou, dat gaan we zien. Uh, wedstrijd voor wedstrijd. Er is veel mogelijk. Uh, ik heb J.Katharine eigenlijk ook al heel veel wereldtoppers verslagen. Dat krijg je heel erg goed. Alleen uh, ja, er zijn vier, vijf goede gasten in de plus. En ik denk dat ik daarbij hoor. En ik heb vandaag laten zien, dat ja, Kapalik is gewoon een strijder. Maar, maar dat wordt altijd een moeilijke wedstrijd tenzij ik hem op plaps rug gooi. Maar anders is het gewoon, blijft hij knokken tot hij niet meer kan. En dat weet ik. En hij was eigenlijk wel iets fitter vandaag. Dus daar gaan we ook naar kijken of ik heb te veel power gegeven in het begin. Veel grote aanvallen, ik was veel energie. Ik ben wel anders getraind dan vroeger. Omdat ik wel, ja, ik heb wel het gewicht erop houden, heel veel conditioneel werk doet. Verlies je veel gewicht, dat wilde ik niet. Ja, daar gaan we heel erg goed over nadenken. Of we daar nog beter in getraind gaan raken. Of dat we het anders gaan oplossen tactisch. Dat ik minder energie verspil. En ik geef veel energie. Is dit brons met een gouden randje? Ja, maak er van wat je wil. Weet je. Het is mijn zevende EK-medaille. Ik heb zes finales. Tuurlijk, uh, je komt om te winnen. En het is de dag. Ik heb gestrijden, gestreden tegen Kapalek, Olympisch kampioen. En uh, ja, hij wordt geloof ik nu kampioen. Ja, het was een heel close. En dat is wat het is. Van harte. Dankjewel. Dat zei Henk Grol, Ook Tessie Savokaus heeft brons gepakt bij de Europese kampioenschappen in Israël. Zij deed dat in de klasse tot 78 kilogram. Na een spannend gevecht met de Kroatische Ivana Maranic. Matthijs Westraat sprak ook met haar. Eindelijk. Ja, zeg maar nou wel. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je met deze heel erg blij bent. Ja, ik ben wel echt heel blij. De uh, ja, eerste EK-medaille is natuurlijk altijd wel bijzonder, denk ik. Dus, uh... Gelijk even een beetje Pies hoor. Maar had er niet misschien wel nog meer in gezeten vandaag? Um, ja, ik denk het wel. Ik, ik uh, vind zelf dat ik die halve finale echt, echt niet goed was. Ik liet me helemaal meeslepen in, uh, in de drukte en zo. En ik heb gewoon, ja, dat is gewoon echt niet goed. En ik denk wel dat ik van haar kan winnen. Dus, ja, maar ja, vandaag niet. <laughs> is deze bronzen medaille een bevestiging van die vorm waarin jij al een tijdje verkeert? Um... Ja, vorig jaar heb ik laten zien dat, gewoon echt, uh, dat ik gewoon vooruit ga. En um, ja, ik heb al vaker een EK gedraaid dat ik dacht... oké, okay, de mensen die op het podium staan, ah. hoor ik eigenlijk wel uh, wat tussen. En nu lukt dat ook. Dus ik denk dat dat wel bevestigt dat het gewoon de, go de goede kant op gaat. Ja. Ik heb je al vaker horen zeggen... wacht maar, ik ga stapjes zetten. Die stapjes zetten ook elke keer. Ja. Blijft dat nog doorgaan? Ik hoop het wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ik hoop niet dat het eindigt met een uh, bronze nee. EK-medaille. Hey, wat, wat, wat is er nog voor nodig om nog weer een stap te kunnen zetten? Um, ja, uh, ik denk dat ik nog steeds heel veel kan verbeteren. Kijk maar naar de halve finale. Dat was gewoon niet goed genoeg. En dat soort dingen mogen natuurlijk eigenlijk niet gebeuren op een EK. En ik denk dat ik daar nog wel veel winst uit kan halen. Ja. Dat zei Tessie Savelkhaus, die een bronzen medaille won... in de klasse boven de 78 kilogram op het EK. Jacob Vogelsang heeft de koninginnenrit... in de Ronde van Romandië gewonnen. Het gaat dus over Wuren. Hij kwam in de 150 kilometer lange etappe solo aan in Sion. De Sloveen Primoz Roglic van Team Lotto NL... finiste als tweede en verdedigde zijn leidenstrui met succes. Morgen is de slotrit. Normaal gesproken wordt dat er eentje voor de sprinters. Nederlandse ijshockeyers hebben op het wereldkampioenschap... in divisie VA ook hun vierde wedstrijd eenvoudig gewonnen. Ze klopte België in Tilburg met 10-2. Als morgen ook Australië verslagen wordt... dan keert Oranje na een jaar afwezigheid alweer terug in divisie 1B. De 19-jarige Griekse tennisser Stefanos... Sitsipas, ja zo zeg ik het goed, Sitsipas heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de eindstrijd van een ATP-toernooi. Hij is de nummer 63 van de wereld en was in Barcelona in de halve finales Pablo Carreño Busta uit Spanje de baas, met 7-5 en 6-2. Hij krijgt wel een zware kluif in de finale, want dan moet hij zien af te rekenen met titelhouder Rafael Nadal, die vandaag ook weer zijn tegenstander verpulverde en dat is nota een man die in de top 10 van de wereldranglijst staat. Nadal won van David Covin met 6-4 en 6-0. Alterno en Sliedrecht in set 4. Maarten. Sliedrecht lijkt een beetje orde op zaken te stellen. Was de favoriet vooraf, dat zeiden we al eerder. En pakt nu de voorsprong van 6-1 in de eerste set. En met name vanwege een goede service-serie van Esther Hulligie. Die in de vorige set langs de lijn stond. En nu weer in het veld is gekomen. En meteen een goede service-serie aflevert haar ploeg daarmee. De voorsprong bezorgd 7-1 is het nu. Want de aanval van Alteno gaat vervolgens uit. En dat betekent dat Carlijn, Gijs en Jans nu mag gaan serveren namens Sliedrecht Sport. En dan is er wat consternatie in die hal. Of die bal wel in of uit zijn geweest. Maar er is af en toe wat verwarring. Lopen de lijnen van het veld lopen nogal door elkaar in deze sporthal. Zoals in zoveel uh, hallen in Nederland. Er is niet uh, een apart centenkoort gemaakt. Maar om de, de lijnen wat duidelijker te maken zijn er dikke witte lijnen om de rode lijnen van het veld heen gezet. Ja en soms stuit die bal daar op. Dan denkt iedereen van ja die bal is in. Maar dan is die wel buiten die rode lijn. Dus dan is die gewoon uit. Zegt de scheidsrechter. En dan krijg je dat protest vanaf de tribune. 8-1 de stand. En Kalijn Jans serveert opnieuw. goede serve. Weer. Dat is natuurlijk de manier om Alteno onder druk te krijgen. Gevolgd door een goed blok naar de wat minder overtuigende aanval. En dus uh, wordt de voorsprong groter en groter voor Sliedrecht Sport. En moet die ploeg nu deze set gaan binnenpakken. De time-out inmiddels al aangevraagd door Alteno. De tweede al in deze set. Ja, want het is echt nodig zo hier aan het begin. Maar de basis uh, voor Sliedrecht is nu gelegd om deze set naar zich toe te pakken. En er zo een vijfde set af te dwingen in deze wedstrijd. Het blijft dus spannend hier in Apeldoorn. De avond valt over de voetbalvelden. We gaan beginnen aan de tweede helft op alle velden. En dan is het er even wachten tot iedereen overal klaar staat. Of toch niet, Arman? Zijn ze al begonnen? Uh, nu wel, nu mag het van Ed Jansen. En dus is de tweede helft in gang gezet. Ja, Hopelijk dan uh, op exact hetzelfde moment ook op de andere velden. Want nu gaat het recht om. Dat dat uh, op hetzelfde moment gebeurt in de eerste helft. Maakt het dat inderdaad niet zo heel veel uit. Fortuna heeft uh, de bal over de zijlijn geschoten. Ingooid dus voor PSV 0-0 is de stand. En dat is een klein wonder, want Fortuna heeft ongelooflijk veel kansen gehad in de eerste helft. Via Stokkers, via Hutten, via Semedo en via Vidigal. Maar ze gingen er allemaal niet in. En Schuurs niet te vergeten met een, paar, met een heel mooi schot in de kruising. En nog een kopbal in de handen van Koopmans. De uitblinker bij Jong-PSV is dat. PSV dat nu opnieuw in de verdediging moet. Omdat Fortuna gewoon doorgaat met waar het in de eerste stad was gebleven. Aanvallen. En dat is ook wat je moet doen in zo'n wedstrijd. En dat is knap dat Fortuna dat kan. De spanning niet op de benen geslagen. Gewoon vrij uitspelen. En dat kunnen ze nu ook zeker doen nu ze weten. Want dat zullen ze hebben meegekregen dat NEC de enige overgebleven concurrent met 2-0 achter staat. Daar komt de voorzet van Semedo. Over de rechterkant. Maar Vidigo komt daar niet op tijd bij om binnen te koppen. Aan de linkerkant van het veld blijft de bal wel in spel. Via Hutte. Die raakt de bal dan uiteindelijk toch kwijt. Aan Van Vlerken. De rechtsbek van PSV. Gelijk maar naar vorige trap bij PSV. Richting die spits Lauzen, Maar die verliest het duel daar achterin. Van Dammers. Dammers terug naar zijn doelman. Ezer, Maar die heeft nog heel weinig te doel gehad. In deze wedstrijd. In tegenstelling tot zijn collega aan de andere kant. Dan Schuurs. Ik zie hem voor het eerst in het echt voetballen, Peer Schuurs, van Fortuna Sittard. En je ziet al gelijk waarom Ajax hem heeft gehaald. Hij heeft een enorme uitstraling met zijn 18-jarige leeftijd. Als een soort veldheer zet hij daar de lijnen uit. Je kan hem echt wel vergelijken in dat opzicht met de licht. Iets minder verdedigend nog vind ik hem dan de licht. Maar wel een hele sterke jongen. Voldoende potentieel om door te groeien. Dat kan best een goede worden. En daar uh, zal Ajax hem ook op hebben geselecteerd. Kijken of die volgend seizoen daar ook aan de bak komt. Of dat hij misschien nog een keertje wordt verhuurd. Zoals hij deze tweede seizoen wordt verhuurd. En weer terug aan Fortuna zit. Dat een vrije trap krijgt Fortuna. Na twee minuten in de tweede helft. Overtreding gemaakt uh, zo in de buurt van de rechterpunt van 16 meter. Gebied 4-5 meter daarbuiten. En dan legt Trent Cantwell die bal klaar. Of tot Kent wil, moet ik natuurlijk zeggen. Twee doelpunten gemaakt. Dit seizoen. En nu mag hij een uh, vrije trap gaan nemen. Ed Jansen heeft het uh, nog even aan de stok met wat mensen in de muur van PSV. Rietsmeijer staat daar onder andere in. Koopmans die zet die muur nog even goed. En dan mag uh, Kent wil de vrije trap nemen. Doet hij nu kom bij de tweede paal? Wordt daar binnengekomen.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 Fantastische blijdschap bij al deze 12.000 die in Sittard. Hier de promotie al was even vieren. 1-0 voor Fortuna. Mooie vrije trap. En die wordt binnengekopt dan door uh, Stokkers. Die een aantal kansen onbenut liet in de eerste helft. De eigenaar, meneer Gun de Turk, wordt ook gefeliciteerd. De man die Fortuna uit de schulden hielp op de tribune. Krijgt hij allerlei handjes om zich heen. Stokkers die vieren het feest. De assist is van Cantwell. Hij loopt goed vrij Stokkers en kopt hem binnen. Buiten bereik van Luz. Koopmans, na 48 minuten lijkt promotie voor Fortuna. De ploeg leidt in eigen huis met 1-0 tegen PSV. Ja, en komt dat doelpunt dan door in Amsterdam? Want als de standen zo blijven, dan wordt Fortuna ook nog kampioen, Jan Vincent. Ja, ik zie hier nog weinig reactie, dus ik denk niet dat ze het al doorhebben. Want uh, inderdaad, door dat doelpunt uh, bij Fortuna en uh, de 0-0 stand hier bij jonge Ajax-MVV... want die staat nog altijd op het bord, uh, betekent dat dat uh, Fortuna dat op dit moment ook virtueel kampioen is in de League. Tenzij Ajax dus uh, nog scoort. Ajax begint uh, de tweede helft ook weer met aanvallen... zoals dat de eerste helft deed. schot van Johnson tegen de hand aan van Nijs hensbal, maar de scheidsrechter ziet het niet, of vindt het in ieder geval niet genoeg voor een vrije trap, dus kan er een aanval komen van MVV, met goalpack, de spits gaat richting het doel van Ajax, maar wordt uit het strafschopgebied gedreven door Leon Bersma. en dan is de aanval en de vaart alweer uit deze aanval van MVV, en gaat Jong Ajax dus verder, waar het in de eerste helft mee gebleven was, want Jong Ajax kreeg echt de meeste kansen, was er twee keer al heel dichtbij, met twee keer een kopbal op de paal, Eén keer Casera, één keer Doekie, ja, of een, de bal van Casera. Het was natuurlijk een uh, schot. Het was geen kopbal. Maar in ieder geval wel op de paal. En uh, Jong Ajax was er dus heel dichtbij. En zal dus ook echt moeten winnen bij deze tussenstanden. Om de titel binnen te halen. Want anders gaat hij dus naar uh, Fortuna. Jong Ajax is weer in balbezit. Want de MVV uh, komt er niet echt uit. In het begin van deze tweede helft levert de bal zomaar in bij Bersma. Geeft de bal mee aan Johnson. De linksbuiten. Johnson uh, zoekt zijn tegenstander op. Dat doet hij voortdurend. Want uh, hij loopt hem ook vaak voorbij. De Chirani. De bek van uh, MVV. Johnson komt hem nu twee keer tegen. Moet dan even terug. Naar nou, die gaat de combinatie daarna met de Johnson. Johnson wil de bal voorzetten. De bal wordt eruit gehaald en uh, komt in bezit van Golpec. Maar die staat tussen vier spelers van Ajax. Dus moet hij even terug. De aanvallen van MVV. Uiteindelijk doet hij dat wel goed en gaat de bal via een omweg naar Okita. De topscorer, de rechtsbuiten staat hij nu. Hij uh, wijkt even uit uit, de, uit het sp uh, de spits. Maar we gaan eventjes naar de Dordrecht. Frank. Aansluitingstreffer NEC, Ashabar schiet van, nou wat zal het zijn, 17 meter. Recht voor de goal van Jansen en hij schiet die bal strak langs de paal. Jansen kan er niet bij en dat betekent dat de aansluitingstreffer een feit is. Kort naar rust, NEC dus teruggekomen in de wedstrijd. Maar ja, wat is het waard? 2 in achter, dat ook nog tegen Dordrecht voorlopig. Allemaal, daar malen ze daar niet om, denk ik, die goal van NEC. Nee, ik heb ook niet het gevoel dat er iemand is in nee. die daarop reageert. Het maakt niet meer uit. Nee, echt, het, uh, feest, uh, nee, het maakt niet meer uit. Het feest is begonnen en het feest blijft aan de gang. En Het feest werd waarschijnlijk niet stop op deze zaterdagavond hier in Sittard 1-0. Voor Fortuna, de hoepend is van Vinstockers de spits die daarmee zijn dertiende van het seizoen maakte. Goeie assist van die Brit Cantwell die sowieso goed speelt. Twintig jaar is hij wordt gehuurd door Fortuna van North City. En dat is een van de betere voetballers. Dat kan je gelijk zien in dit elftal. Samen met bijvoorbeeld die Semedo voorin en met Perschuur. PSV, dan kunnen zij nog iets, willen zij nog iets. Aan de rechterkant van het veld met Van Vlerken. En de bal wordt dan breed gespeeld. Een schotkans wellicht. Maar uiteindelijk ontstaat hij toch niet voor Duarte. Omdat Fortuna daar goed verdedigt. Bal dan maar gelijk naar voren gespeeld. Richting Stokkers weer. Daar zit PSV dan tussen. Frank, jij weer. 2-2, weer Aschabar, midden voor de goal. Hetzelfde plekje en zelfde hoekje gekozen, ook iets minder strak langs de paal. Het staat 2-2, maar ik zeg hetzelfde als daarnet. Wat is het waard? Voorlopig niks. De ene set is de andere set niet bij het volleybal tussen Alterno en Sliedrecht, Maarten. Nee, zeker niet. 17-9 nu in het voordeel van Sliedrecht. 18-9 langs een prima blok van Lynn Thijssen. En het is nog heel belangrijk dat Esther Hullegie... bij het team van Sliedrecht Sport weer in haar spel is gekomen. Bij de vorige set werd ze lang aan de kant gehouden. Maar nu staat ze er weer in. Zorgde ze met een goede service al meteen voor een grote voorsprong... aan het begin van deze set. En is ze aanvallend ook goed bezig. En in het midden doet Thijssen precies hetzelfde ook. Nu slaat ze die bal weer binnen. 10 punten verschil. 19-9 inmiddels... Als Carlijn Gijze Jans weer klaar gaat staan om te gaan serveren. Met dat enorme verschil. Ja, dan zou je zeggen: vraag eens een time-out aan bij Alterno. Maar ja, die timeouts waren aan het begin van de set. allebei al meteen opgebruikt. En dus uh, kan uh, Sliedrecht gewoon doorgaan. En is het te zoeken in het veld bij Alterno. Nieuw punt. Savokool staat goed op te letten. 20-9. Nou ja, deze set moet natuurlijk naar Sliedrecht. Dat verschil mag nooit meer ingeleverd worden. En dan gaan we zo meteen naar de vijfde set. Na ruim 50 minuten spelen zijn dit de tussenstanden bij de. De drie wedstrijden in de Eerste Divisie. Fortuna leidt tegen Jong PSV met 1-0. Jong Ajax tegen MVV is nog steeds 0-0 en NEC is zojuist teruggekomen van een 2-0 achterstand bij Dordrecht tot 2-2. Tot zo. Oké. Okay. NTO Radio 1. Gemeenten moeten tegenwoordig zelf zorgen voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners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 Voor wie vooruit wil, IRG. NTO Radio 1.